Ja, Stijn Konings, hier op de Enzoogs. Wat mij opgevallen is in de credits van 1985, de serie die op dit moment te zien is op één. U bent adviseur geweest voor die uh, serie? Ja, het is eigenlijk voortgevloeid uit niet schieten, uit mijn uh, speelfilm. Hè. Ik heb ook de kans gehad om, uh, de, om die reeks te regisseren en mee te ontwikkelen. Maar uh, ja, ik, ik heb in de periode 2019 wat medische problemen gehad en dan heb ik beslist om mijn toekomstplannen te verleggen en niet nog eens een aantal jaren met de bende van Nijvel bezig te blijven dus uh, ik heb het gehouden bij advies te geven voor zover dat dat nodig was uh, uh, wat is dat natuurlijk gemaakt door fantastische makers en, en dus maar ik ben er altijd bij betrokken gebleven en uh, ja ik vind het een heel sterke reeks het is natuurlijk logisch dat ze bij u terechtkomen, want u hebt natuurlijk al die dossierkennis, ook voor een groot stuk, voor niet schieten gehad. En die, die hebt u kunnen doorgeven aan uh, die makers. Ja, en uh, Wouter Bovijn heeft dat schitterend gedaan. Hè. Ik, ik heb hem destijds ook mogen begeleiden als student, dus ik kende hem. Uh, Willem Walijn heeft het scenario heel goed geschreven. Uh, dus, en, ik zeg het, ik heb de kans gehad. Hè. Ik mocht het regisseren, maar uh, ik heb zelf afstand genomen van het project en... Ja, maar de, de bende van Nijvel is nog niet gedaan. Hè. De, het blijft uh, mij ook achtervolgen. Dus, uh... Uh, we zijn hier bij de Ensors. De gedoodverde kandidaat uh, of, of winnaar van vanavond is natuurlijk Loos. Het zit ook uh, in de Oscar-running uh, uh, voor uh, beste buitenlandse film. U hebt al gezegd uh, in de, de media dat ze slim aanpakken de, de campagne die ze voeren in Amerika. Ja, het is niet te vergelijken met uh, jaren geleden. Uh, met de eerste ervaringen, zeker niet bij Daans. Maar uh, ja, nu is er al heel wat kennis opgedaan. Uh, natuurlijk door Lucas zelf. Hij heeft de weg al geplaveid met Gull. Dus uh, hij is al geen onbekende. Uh, en als je dan natuurlijk als tweede film opnieuw een sterke film kunt maken. En ik vind persoonlijke close sterker nog als Gull. Dat is mijn gevoel. Dus ja, uh, hij heeft het op de eerste plaats zelf gedaan. Maar hij is natuurlijk nu zeer goed omringd. Qua distributie, Ginder, uh, mensen die van daaruit uh, ook heel de promotie en ook heel goed het weg weten naar de stemmen. En dat is iets waar je natuurlijk ook wel aan moet werken. Ik ben al lid van de Academy van 1997. Uh, ik weet hoe ik uh, bestookt wordt al, al 25 jaar. Elk jaar met alle mogelijke films om erop te stemmen. Dus, en ik zie nu Close heel dikwijls vanuit de States uh, gepromoot. Dus uh, zeer goed, zeer fijn. En wat is dan eigenlijk de, de key message? Zoveel mogelijk screenings doen, zoveel mogelijk uh, leden van die academie naar die uh, film trekken en, en ervoor zorgen dat dat ambassadeurs worden van jouw film? Of? Absoluut, een kwestie van uzelf in de spot, spotlights te zetten. De film zoveel mogelijk te promoten, maar te tonen ook uh, screenings. En, en uh, mensen ook via mails en messages alles, uh, laten we zeggen, genoeg reclame maken om te zeggen, kijk, vergeet niet, hier is Kloos. Films gelijk Babylon ook, zie ik, uh, ik krijg dagelijks, elke dag moet ik mijn, mijn postbus-mailbox leegmaken, door, overspoeld door promotie uit de States. En dat is echt tot het laatste moment, dat, het, dat de laatste stem moet, uh, zoals eigenlijk bij de verkiezingen hier, uh, dat er moet uh, geknokt worden? Ja, en ook uh, bijvoorbeeld vanuit de Academy wordt er uh, tot... Tot een uur, uh, Allee, we zijn er bijna een half uur voordat uh, het stemmen afsluit. Als zij uh, uh, gezien hebben of ge gemerkt hebben, digitaal, dat je nog niet gestemd hebt, dan blijven ze je mail sturen om te zeggen, vergeet niet, je hebt nog een half uur. Uh, ja. Oké, okay. spannend alles is voor Lucas en, en uh, Klaus. Uh, laat ons duimen. Absoluut, uh, ik hoop het echt van harte dat het deze keer lukt. Oké, okay, dankjewel Stijn Konink. Graag gedaan.